Met het de familie van Mitch Henriguez wil dat de rechtszaak over zijn dood opnieuw wordt uitgesteld. De advocaat van de familie zegt aanvullend beeldmateriaal te hebben... dat nog niet in het onderzoek is meegenomen. Henriguez kwam in juni 2015 om het leven... nadat hij hardhandig was gearresteerd bij een muziekfestival. Twee agenten staan terecht. Ze gebruikten een nekklem en pepperspray om Henriguez in bedwang te houden. De beelden zouden een uitgebreider beeld geven over wat er precies is gebeurd. De zware aardbeving in het grensgebied van Iran en Irak heeft aan zeker 320 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 2500 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Iran omdat daar in de grensstreek de meeste mensen wonen. Aardbeving was gisteravond en had een kracht van 7,3. Het epicentrum lag in Iraks-Koerdistan, vlakbij de stad Halabja. Op sommige plaatsen is er geen water en elektriciteit meer. Veel mensen durven hun huis niet meer in, uit angst voor naschokken.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 Sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 zijn zo'n 30.000 Noord-Koreanen hun land ontvlucht, meestal via China. Het gebeurt maar zelden dat militairen via de zwaar bewaakte zone vluchten en ook nog eens worden neergeschoten. Het weer, vandaag af en toe zon, vooral in het westen en noorden afgewisseld door wat buien. Het wordt maximaal 9 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen en woensdag droger en iets warmer. Dit was het NOS. DFM. Dit is René Passet van de ANWB. In de Rand staat alleen nog problemen op de A16. Na een ongeluk bij de Van Brinoorbrug is de hoofdrijmaand... Daar tot vanmiddag dicht vanuit Breda. Het gaat misschien wel tot half twee duren, denkt Rijkswaterstaat. De vertraging vanaf Hendrik Ido Ambacht is nu bijna een half uur. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Daar is een hele smakelijke lunch toegewenst. Mijn naam is Jackal en uh, we gaan er tot twee uur weer een gezellige van maken bij zin van Zandvoort. Dat ga ik natuurlijk ook doen met mijn sidekick Dolly Tempirik, maar die is nog niet aanwezig. Die heeft nog even andere zaken te behartigen. Maar ik verwacht er wel hoor, zo elk moment eigenlijk. En wat is het? Een geurweer, weer, wat een ellende allemaal. He. Hagel, storm, onweer. Er kwam van alles voorbij. Vooral gisteren was het ook een, ja, een, een dag vol he, blaadjes die vielen. En regen die viel. En hagel die viel. En nou, noem het allemaal. Ik ga u betoveren. Ik ga u betoveren, luisteraars. Ik moet een you. Ja, helemaal betoverd zit u aan het ontbijt nu. En het kan ook niet anders met Clearwater Revival, oftewel CCR. Iedereen luisteraars, u weet het, is van de wereld. Daar was ik even geen scène van, maar wel de scene. Telau, hij is er helaas niet meer onder ons, maar uh, ja... Wat hij op muzikaal gebied heeft gepresteerd, blijft uh, altijd uh, tot onze beschikking. Ja. Deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb gelaas voor jou zijn. Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij niet daar staat. Ik kan ik jou niet zien, maar deze is van ons naar jou. En ik heb gevoelig op jouw gezondheid. Oh, Jij staat niet. Ja, ik zeg het nog maar eventjes. Iedereen is van de wereld. En De wereld is wel van iedereen, hè? Van van van ja, ik ben het volmondig eens met Telau en uh, met De scene natuurlijk. Want die hoort u uh, dit prachtige... Alle tijd nummer verkondigen. Of nee, wat zeg ik nou? Verkondigen. Verkondigen is meer declameren, nee. Zingen, natuurlijk. Ja, en spelen. Zo is het. Rock is the king. is Willem Alexander, maar ook rock and roll is king. She said, rock and roll is king. Ja, ilo was dat natuurlijk, oftewel die Electric Light Orchestra met rock and roll is king. Het is uh, Kort over twaalf geweest en uh, dat betekent luisteraars dat ik u uh, moet gaan trakteren. Oh, nou ja, het moet niet hoor, maar ik doe het gewoon. Op de drie in één, daar gaan we. Drie in 1.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 Got her over I, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living.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 Soul got the one and only walking, talking live and die, in eight.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 young hearts shouldn't be afraid And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our young hearts shouldn't be afraid and someday De drie en één van vanmiddag waren natuurlijk Cliff en zijn Shadows. Inmiddels ook gearriveerd. En ik weet niet of zij al er klaar voor is. Kijk even op het hoekje, luisteraars. Want ik mag hem niet met volle mond laten praten. Want we zitten aan een heerlijk broodje. Mag, mag, mag ik u wel verklappen? Ja, ik ben nooit. nog niet aangesloten. Je bent nog niet aangesloten? Oké. Okay. <lacht> dus je zit nog in het donker eigenlijk. <lacht> Dolly, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ik draai wel. nog even een gauw plaatje. Dan kan, even, dan kan je even op adem komen. Hè. Ja, <coughs> maar ja. blij dat je er bent. Ja, ook fijn om weer hier te zijn. Nou, ja. helemaal <laughs> mooi. Helemaal mooi. Face in the crowd, Tom Petty.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 sky into my heart into my Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars. Het regionale nieuws van 13 november 2017. Oh, nog even jongens, komt Sinterklaas. Oh, best wel zenuwachtig. Nou goed, eerst even het nieuws. Uh, gisterochtend heeft er in alle vroegte een verkeersongeval met beknelling plaatsgevonden... aan de Brede Rode Straat in Zandvoort... Hierop zijn de brandweer, samen met de politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter uitgerukt. Het bleek om uh, vier, een voertuig te gaan, dat, uh, waarin vier inzittenden bekneld zaten. En ter, troffe, uh, ter plaatse troffen de hulpdiensten een grote ravage aan. Ik ga weer even mijn bril opzetten hoor. Oh, dat is mijn zonnebril. Oh jee. Zie ik helemaal niks meer. Ik zie nou wel zo slecht. Je moet je snelbril opzetten. Ja, mijn skibril. Ja, verdikken we zeg. Ja, wat erg is dat, hè? Zonder zo'n bril. Nou, ga je ik, toch... Ik, uh... Maar als je achterom kijkt, ja? dan moet je kijken naar het raam. Dan, dan zie je zo'n groot bord van ZFM staan. Ja. Heb ik speciaal gedaan, want anders kon je het beeldscherm helemaal niet zien, hè? Nee, dat is waar. Dan schijnt de zon er precies ja, op, hè? Nu hij wat lager komt te staan, dan kan je het nieuws helemaal niet meer een, lezen. Weer duif die doordekt, hè? Nou ja... <laughs> Je kan natuurlijk ook bedenken dat je op een andere plek gaat zitten. Zoals ik vorige week gedaan ja, ja. heb. Maar dan, dan schakel je de. Verkeerde microfoon. Dan <laughs> zit ik ook. er net in de ruimte te praten. Oh, ook gezellig. Wat is er nog, wat, wat is er voor, wat is er nog meer voor nieuws Dool? Ik ben benieuwd. Nou, nee, ik was nog met dat eerste bericht bezig oh, eigenlijk. Ja, oh. Want het, het ging om een personenvoertuig. die uh, tegen een afzetting van een gebouw gereden was. en tot stilstand gekomen tegen een muur. De bestuurder zou al op eigen kracht het voertuig hebben verlaten... maar er zaten nog drie passagiers vast in het voertuig. En in overleg met het ambulancepersoneel... heeft de brandweer de portiersdeur voor en de deur achter eruit geknipt. En daarna konden de slachtoffers, met alle voorzichtigheid van die natuurlijk... uit het voertuig bevrijd worden. En zijn zij door ambulancepersoneel en een arts van het mobiel medisch team... overgenomen en overgebracht naar het ziekenhuis. Hierna heeft de van het ongeval, is, de on, is de plaats van het ongeval veiliggesteld en overgedragen aan de verkeersongevallenanalyse van de politie. En zij gaan onderzoeken wat de exacte toedracht is van het ongeval. Nou, nog een triest bericht. Ik vind het allemaal maar triest hoor, die, die nieuwsberichten. Zaterdagavond is tijdens het Sint Maartenlopen een kindje gewond geraakt. En dat gebeurde aan de binnenweg in Heemstede. En het slachtoffertje is aangereden door een scooterrijder toen hij met zijn lampionnetje daar liep. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, helikopter rukte uit om hulp te verlenen. En ambulancebroeders hebben het jongetje verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. En tijdens het incident liepen veel kinderen met hun lampion door de winkelstraat. Maar de, verder is er niets ernstigs gebeurd met andere kinderen. De scooterrijder kwam er met de schrik vanaf. De politie heeft vrijdagmiddag een aantal waarschuwingsschoten moeten lossen op de Engelandlaan in Haarlem. Ook raakte er een agent gewond. Agenten wilden een stilstaande auto controleren... maar de bestuurder van de auto reed achteruit en raakte daarbij een politieman. Vervolgens wilden de automobilisten vandoorgaan... waar werd klem gereden door de politie. En toen de bestuurder uit de auto vluchtte... loste de politie enkele waarschuwingsschoten. Er zijn twee verdachten aangehouden. Een 23-jarige man uit Haarlem en een 46-jarige man uit Heemstede.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 En daarnaast vraagt de Formula One Group een gemiddelde fee van 20 miljoen. Hier wou ik het even bij laten. Niet nadat je ons het weer hebt verteld natuurlijk. Door. Nee, nee, nee, nee. Dat komt er ook nog aan. Want wat kunnen wij u melden? De zon schijnt vandaag geregeld, maar het komt ook nog steeds tot buien... al neemt het aantal en in, in, in intensiteit geleidelijk af.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 Je hebt het allemaal nog niet goed in de smisse. Je hebt het allemaal nog niet gezien. You ain't seen nothing yet. En hij het ook een beetje, die man. Backman, Turner en Overdrive. Hoe ben je dat? dat ik van geworden, van Backman, Turner en Overdrive. Nou, dat hoor je toch? <laughs> ja. Nou, jij jij het nu. Nou, dan moet je, moet je afwachten tot, tot ik nerveus word. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik probeer me hier altijd in te houden. Maar, maar luister, jij was wel zenuwachtig, hoor ik net. Hè? Want, want jij verwachtte dat, dat de goedheilig man hier ineens de studio binnenkomt, toch? Ja, dat kan nou ieder moment gaan gebeuren. Hè? Ja, hij is al mij... onderweg. Dus als hij een beetje de wind mee heeft. Dan, nou ja, het is nu Westenwind. Dus dat zit tegen natuurlijk. Ik kan je nog niets vertellen. Ja. Hij was namelijk zaterdag. Ja. Was hij al in Zaanstad. Zoiets had ik gehoord. Het, ja, want het, was, het, het film, vlieg, he? ja, was een film, hè? Ja, er ging een film in première. Mm -hmm. En uh, ja, dan wilden ze graag dat Sinterklaas erbij, daarbij aanwezig was. Maar ja, met ja. die stoomboot ging je dat niet redden. Nee, natuurlijk niet. Dus ze hebben een vluchtvorm geboekt. Uh, Zo. Ma Madrid, Amsterdam. Ja. En, uh, en retour natuurlijk. Ja. Want hij wilde per se ook weer terug. Want ja. hij zegt, ik wil wel uh, de begeleiding van de cadeautjes op mijn stoomboot enzovoort. enzovoort. De, de, de logistiek, zeg maar, die wil ik wel zelf in hand houden. Dus hij is alleen voor het filmpje overgegaan. Ja, hij is alleen voor het filmpje even zo... overgekomen. We hadden een heel leuk filmpje, hoor, trouwens. Dat gaat met Playstation sta... 4 weer. Ik zat toevallig ook in de zaal. Oh, was jij er ook? Ik was er ook, ja. Oh, ik wist niet dat jij zo'n Sinterklaas was. Ik heb niet niks voor die film gezien, want die meid, die meid. Dan had je gewoon door... eraf moeten tikken, die meid. Er. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar dat was allemaal voor het goede doel. Oh. Namelijk het kankerfonds, die film, zeg maar. Ja. Dus, dus ja, de, okay. de, de baten van de film, de, de DVD's... Die, die gaan aflacht... allemaal naar Kika. Die gaan allemaal naar Kika. Ah, het, het goede doel. Nou ja, Sinterklaas, wie kent hem niet, hè? Ja, nee, zo is het. Ik wel.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 Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk, of course, ook Black Pierre. Oftewel zwakte Piet. Ja, Dolly. Ja? oeh Dolly. Ja? Uh, uh, wanneer komt de heilige man hier in Zandvoort? Hij komt hier sowieso voorbij natuurlijk met zijn stoomboot als hij in het dok omgaat. Nee, hij, hij stopt altijd. Hij komt altijd met, met de boot. Ja. En uh, hij komt altijd aan land hier. En dan gaat hij nog even door naar de Ja. Daar gaan dan de pieten samen met de kinderen allerlei spelletjes doen. En dan krijgen de, Piet, ach, de kinderen ook alvast een basis pietenopleiding. ja. En dan leren ze pakjes in de schoorsteen te gooien. En ja. balanceren over ja. puntdaken en dergelijke. Ook ja, nog. dat zijn dan balletjes natuurlijk. Ze worden niet op een dak gezet. Maar allemaal van dat soort dingen. Moet je ook geen dus hoogtevrees hebben. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dan ben je als Piet ongeschikt. Ja. ja. ja, ja, ja. Maar in ieder geval... Uh, uh, en, en dan gaat hij meestal weer verder naar een uh, volgende plaats. Maar hij komt 19 november... Ja... Uh, heeft hij al laten weten en dan ver, wordt hij verwacht om 12 uur aan het strand bij de rotonde. Volgens mij is dat op een zondag. Dat zou zomaar kunnen. Ja, want 18 is op een zaterdag. Nou ja, dan... ben ik erg bij de hand in, dat soort dingen. Hoor. Ja, jawel. Daar kan je geen deze hoofd zitten. <laughs> maar uh, nee, dat is dus de bedoeling. En het is ook de bedoeling dat ZFM daarbij is. En uh, dat ZFM de mensen die er niet bij kunnen zijn... op de ja. hoogte houdt via de radio. Oké. Okay. Ja, dus uh, zondag bij, ja. tussen 12 en 2 luisteren naar uh, ZFM, hè. Wat leuk dat dat live wordt uitgezonden ja Ik had al ja. zoiets gezien op Facebook. Onze Willem die had ons... Ja, hè, ik had ja, het ook gelezen. Al... Ja, ja. De... Vandaar ook dat ik het meld. Dus als ik, als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, ja, heb je ook nog... Want dat, dat, dat wil ik ook nog aan je vragen. Heb je ook nog mensen die je in het licht wil zetten? Artiesten in het licht? Ja, ik heb er eentje gevonden. Er Warum? is er geloof ik ergens nog eentje. Ja. Uh, maar ja, weet je, die meneer hebben we eigenlijk pas gehad. Omdat die pas jarig is geweest. Maar goed... Hij heeft veel meer liedjes gemaakt dan dat ene nummer wat we destijds hebben gedraaid. Oké. Okay. Nou, en, hou, nog, hou nog even voor je dan. Doe dan, ik, uh, Gaan dan we dan... straks over naar de artiest in het licht. Ja. ja is het uh, goed. Je hebt natuurlijk wel, uh, wel eens een wit vliegtuig gezien? Uh, witte vliegtuig tussen de witte wolken. Ja, nee, ja zo n, zo n alles uit, ja, ja, ja, ja. Het zijn ja. soms van die uh, vrachtvliegtuigen. Ja. Of uit de Emiraten, die zijn ook meestal wit. Wit, ja. Ja. Uh, maar maar sommige, sommige witte vliegtuigen die brengen. Ja, die ook... lijndienst van uh, onze lieve heer, hè, die is ook wit. Ja. Ja, word je allemaal naar boven gebracht? Ja. <laughs> <laughs> met een wit vliegtuig. Oké. <laughs> maar ook. Ja. maar als, je, uh, ja. als je koning bent. Ja. Dan heb je ook wanneer, alles te maken met White Plains. Ja, wanneer je een koning bent. Ja, natuurlijk. Behalve Willem-Alexander, die heeft een oranje. Oké. Okay. Ja.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 Ja, als je toch eens koning kon zijn... wat zou je dan allemaal eh, kunnen beleven? Hè? Dus, uh, uh, maar luisteraars, ik, ik, ik zei net al uh, even buiten de uitzending om... Uh, tegen mijn uh, uh, Dolly, mijn, mijn, mijn sidekick. Uh, van Dolly, zijn er nog artiesten waarvan jij zegt... van, nou die wil ik wel even in het licht zetten? Nou ja, um, ik zou ze allemaal wel in het licht willen zetten... maar er zijn er maar twee, geloof ik, vandaag. Ja. Ik heb er maar twee kunnen vinden die... Uh... Ja. ja, we wachten even de dingen af. Het, de jingle. het artiest in het licht. Jansen, we moesten zeggen ja, overal. Ja, dankjewel heen. Ruud. Ja, wil er altijd tussen zitten. Ja. Nou goed, maakt niet uit. Mag niet. Um, de artiest in het licht. Ja, um, we hebben vandaag, dat zei ik al, hè, iemand die vorige maand ook al aan de beurt was. Maar dat komt simpelweg door het feit, omdat hij op 16 oktober 1939 geboren is. Dus toen hadden we ook uitzending en hebben we aandacht aan hem besteed. En vandaag was de sterfdatum 13 november 1990. En Tussen, dan heb haakjes. Ik het. Tussen haakjes. Tussen haakjes. Tussen ja, haakjes. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou één haak in dit geval. Want het gaat over Nico Haak. Nicolaas Olivier Haak. Geboren in Delft en overleden in Baren. Baren, ja. Een uh, Nederlandse zanger. Uh, we kennen hem natuurlijk allemaal. Van uh, Foxy Foxtrot uh, bijvoorbeeld. En Honky Tonky Pianistie. En Sokkie Stoppen, dat nummer ken ik dan niet van hem. Sokkie Stoppen, ken jij dat? Sokkie Stoppen? Nee. Ja. nee, nee, nee. En uh, Lille heeft hij ook geschreven. Uh, ja. En daar is hij ook mee uitgekomen. En uh, ja, hij uh, was een geziene gast in het uh, snappelcircuit. Ja. En uh, Maar ja, goed, dat is hij in de jaren tachtig ook nog gebleven. Terwijl hij in de jaren zeventig natuurlijk zijn grote hits gevierd heeft... Maar in de jaren tachtig uh, zijn die successen niet meer zo groot geweest als in de jaren zeventig. En uh, in 1990 overleed uh, Nico Haak aan een hartaanval. En hij werd begraven bij zijn zoon Erik in een familiegraf op begraafplaats Jaffa te de Delft. En zijn zoon Kees trouwens, die, uh, Kees Haak, die treedt tegenwoordig op in hetzelfde genre en dezelfde liedjes als zijn vader. En ook met hetzelfde motto Haak gevraagd, feest geslaagd. Kijk, <güls> het val, zou die meneer die tegenover jou zit, die meneer Hulshoff, zou die ook uh, op de hoogte zijn van Nico Haak? Ik weet het niet. Vraag Ik, we vragen het hem luisteraar. Ja, ja, ja. pianistie, ja, Pianissie. Tonky Pianissie. Honky tonky pianissie. Ja. Om, op, die die, keer, ja, die hebben vorige keer gedraaid. Dus ja, ja, een ja. Een, ja. Uh, en natuurlijk Foxy Fox met je elastieke benen uh en zo. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, mijn vader zei altijd. Ja, wat zei je vader? Oh, wacht even, dat zei hij altijd. Ja, ja, ja. Zei Nico Haag. heb ik goed opgehouden. Ik heb meer een buik van het drinken dan een bloot van sjouwen. Mijn vader zei altijd het leven duurt maar even. Als alles op is, dan gaan we zuinig leven. Knoop dat nou heel goed in je oor. En ga nog lekker even door. Ik geef je een prima straks als het licht uitgaat En mijn vader zei altijd En dat heb ik goed omgehouden. Ik heb liever een buik van het drinken Dan een beeld van sjouwen Mijn vader zei altijd Het leven duurt maar even Als alles op is Dan gaat we zuinig leven De rennen, jachten, jagen En willen steeds maar meer Maar hang toch in de gaten Er komt dus een keer Dan denk ik aan de woorden Die mijn vader altijd zei Leven duurt maar even Als alles op is, dan gaan we zuinig mee Met mijn fietsen lopen en prim ons uit de naad. Maar houd toch geen gedachten waar het werkelijk om gaat. Goed eten, lekker drinken, houd je in een prima staat, zodat je op je Ja, we gaan er met uh, Mark Ronson uit met de uh, Uptown Funk door Want Het is alweer bijna uh, ja, één uur. Ja, ja, dus je moet... Uh, we moeten straks eens even kijken of Joop van Es kunnen werken. Ja, ja, en een stukje cabaret opzoeken. Heb je dat al? Ja, dat. Uh, ja, oké. Okay, heb, heb je al klaar? Daar ja, heb ik al plannen voor, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, een kwart over één gaan we Joop bellen. Ja. Kijken of hij uh, beschikbaar is en bereid is om uh, ons van alles te vertellen. Want het is natuurlijk weer een mooi jazzweekend geweest. Ja. Nou ja, dan uh, we... zien we u straks uh, na de reclame weer. Naar Aan teams. de andere kant van het Niels. Zo is het. Hoi, hoi. Bye. Up town, funky well, up town, funky well, up town, funky well, up town, funky well, up said funky up town, funky well, up town, funky well, up town, funky well, up town, funky well.